I'm <laughs> No. Kort weerbericht van vandaag. Ja. Een mooie van de Kings hier. In het tweede gedeelte van de show. Het tweede gedeelte van de zondagmorgen van GoFM. Fijn dat je bij me bent en bij me blijft. Hopelijk tot 12 uur. We hebben nog veel lekkere muziek voor je. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Dus er is het nodige te doen. Of eigenlijk niks. Want je kunt lekker ook achterover leunen. Aan de lunch of de brunch zitten. Of aan het late ontbijt. Maakt niet uit. Wij zorgen wel dat het gezellig blijft morgen met Alfred Blokhuizen met onvergetelijke deunen van onder andere de New Seekers I'd like to build the world a home and furnish it with love grow apple trees and hardy peas and snow white turtle doves I'd like to teach the world to sing Heb ja, jij dat beeld ook nog bij dit prachtige lid? Ja, ik wel hoor. Spargo, hip hop, -hop Die enorme lange slummel en dat kleine uh, vrouwtje. Mag ik dat zo zeggen, vrouwtje? Of mag dat tegenwoordig niet nee. meer? Nou ja. Vrouw, maar dan in het klein, hè? En wel lekker nummer wordt, hip hop, -hop. Groot dit, nummer één als ik me niet vergis. En uh, een leuke herinnering. De nieuwe Seekers worden hier voor met I Like to Teach the World. Um, was ook een uh, Coca-Cola-uitvoering van. Oh, oeps. Ja, een cola-uitvoering van. Uh, I like the world, the world to drink natuurlijk. Dat drankje. En ik weet nog dat bij mij thuis vroeger mijn zus die single had. Ja, uh, van de New Seekers En ik begreep niet waarom ze die ooit heeft gekregen of gekocht. Ik weet het niet, maar het was hetzelfde lid. En je kunt trouwens nog op YouTube de filmpjes ervan uh, zien. Wel weer grappig dat al die herinneringen ook nog op YouTube zijn te bezichtigen Het is maar dat je het weet. Je hoort het allemaal hier bij GoFM. Je hoort ook UB40.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 On the wind, bird fly free, the vows entends every sea, the flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. And every hour, every day, I learn more, the more I learn, the less I know about people, the less I know, the more I want. Intoxicated, drinking from the loving cup of the burning sun. In dreams, I'll crave for baby taste, whispered in a weary face, kisses sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know. a drinking from a loving cup of burning sugar. In the dreams I play, familiar taste, the whispers in a merry face, kiss kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. zo ga praten als uh, Reba, dan komt het niet goed hier bij GoFM. Dan uh, sta ik heel snel op de keien. Lo Dat gaat hem niet worden. Vrees ik wel lekker nummer. Calm down, easy does it. Ubi4, je hoort hier Higher Ground. Straks over een minuut of tien de reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer eens op en vroeg aan u in welk gebouw zou u wel eens willen kijken. Ja, dat heb ik zelf ook wel eens. Loop ik gewoon over de straat en dan denk ik, oh, dat is een mooie gevel. Wat zou daarachter gebeuren? Nou, die nieuwsgierige vraag die stelde Jeroen van Gent ook aan u op straat. En wat uw antwoorden zijn, dat hoor je straks.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 Terwijl wij hier aan de Roze koeken zitten met een enorme beker koffie. Genietend van de lekkere muziek hier bij GoFam. Ja, kan ik je toch vertellen dat je luisterde naar Steve Miller en zijn band Swingtown uit 1977. En natuurlijk Ramse Shaffi met Sammy. In een ogenblik de ja, reportage van Jeroen van Gent en nog een paar minuten geduld. Nog eerst even Donna Summer. en this time I know it's for real. Goedemorgen als je er net bij komt. Jij bent bij GoFM. Fijn dat je erbij bent. En ik hoop ook dat je bij ons blijft de hele dag. Want we hebben nou, gewoon de beste muziek voor je. Ook voor jou als vakantieganger in de regio. Vakantieganger in Zeeels-Vlaanderen. Welkom trouwens als luisteraar. En blijf bij ons hè, zoals ik al zei. En dan zijn we dus hier zo op deze mooie zondagmorgen bij GOFM. This time I know it's for real. Het is uh, half twaalf tijd voor de reportage van uh, Jeroen van Gent. Tja, gebouwen genoeg. Ook bij ons in zeeuws natuurlijk. Maar soms vraag je je af, wat gebeurt er nu eigenlijk binnen? Een ondergrondelijke stichting of vereniging, een kerkgenootschap, facades genoeg. Maar welk gebouw zou u nou wel eens even van binnen willen bekijken? Ja, ik heb zelf wel een paar goede ideeën waarvan ik denk, hmm, dat zou ik wel eens willen bekijken van binnen. Bijvoorbeeld, ja, eigenlijk de technische ruimte van de draaibruggen, om maar eens iets te noemen. Nou ja, de antwoorden van u hoor je hier in de bijdrage van Jeroen van Gent. Bij welk gebouw zou u nou wel eens binnen willen kijken? Oh, die vraag heb ik toevallig vandaag ook gehoord. Nee, hey. gebouw waar binnen willen kijken? Ja. Ja, in een fabriek of zo, waar alles gemaakt wordt. Dat lijkt me wel ah, ja, interessant. Goed, ja. Dat is ze goed. Ja. Nee, nee, nee, ik ben niet zo nieuwsgierig, denk ik. Bij welk gebouw zou u nou wel eens binnen willen kijken? Bij welk gebouw? Ja. Bedoelt u de kerk? Nou, een gebouw waar u voorbij komt, en u zegt van nou interessant, maar wat gebeurt er binnen? Nee, dat heb ik ook niet. Misschien letterlijk wel dat u langs is, dat u dat echt denkt. Nee, denk ik ook niet. Nee? nee. Bij welk gebouw? Ja. Ik weet alleen waar ik niet naar binnen wil. Dat is het ziekenhuis. Ja, ja, ja. ja maar waar ja. ik naar binnen wil. Uh... Een gebouw waarvan u denkt van, nou, wat zou er gebeuren? Nou, misschien toch wel een keer een moskee. Hé, hey, nu ja. had ik nog niet Ja, misschien een moskee. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat daar binnen aan toe gaat. Ik ook. Er verschijnen nogal eens nieuwe gebouwen ook, dat, dat je denkt van, wat is dit nou weer? Ja, <laughs> nou dat heb ik ook niet. Ik ja. let niet goed op. <laughs> oh. Denk ik. Ja, als je wij in een winkel loopt in de supermarkt en je ziet alles, alles slecht verpakken, ja. zal de achtergrond wel eens willen weten ja, ja, ja. wat er nou gemaakt wordt, hoe het gemaakt wordt, de ingrediënten zijn. Dat lijkt me wel interessant. Uh, voedsel bijvoorbeeld? Dus. Ja, voedsel. Of hoe uh, ja, een auto in elkaar gebouwd wordt. Of een fiets. Of uh, noem het allemaal maar op. Yeah. Dus, uh, alles is maar normaal, eigenlijk. Ja, vanzelfsprekend, nee. ja, precies. Nou, misschien weet ik het wel. In, uh, in Spanje, in Barcelona. heb je uh, uh, een, een gebouw. M, de muzika. Zo mooi. Daar ben ik nog nooit in geweest. Dat zou ik graag eens willen. Uh, Dat is een soort concertgebouw, uh, yeah. maar dan heel mooi. Ja, klassiek. Uh, mooi, ja, mooi gebouw. Yeah. Dat zou ik nog een keer willen. Dat is nog niet, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Bent u überhaupt wel in Barcelona geweest? Zeker. Ja, ik, ik vind Barcelona een mooie stad. Dat is echt een ietsje om terug te gaan. Zeker, ja. En we stond een hele rij voor de deur of zo, want <laughs> niet van gekomen. Uh, niet van gekomen, we gingen eten. En, uh, oh. Dus het dus was een soort samenloop van omstandigheden, ah, ja. Welk gebouw? Welk nou, ik uh, zou denk ik naar uh, Rusland gaan. Want je hoort altijd over die naval nu hoor ik laatst. Dat die van een strafkamp uh, was geplaatst. En ik vraag me altijd heel erg af wat daar dan gebeurt. Oh in zo'n kamp? In zo'n kamp, ja. Dat is zo, zo mysterieus. Ja. Yeah. Ik zou daar wel eens willen kijken hoe dat eruit ziet hoe yeah. het eraan toe gaat, denk ik. Dat was al in de Koude Oorlog uh, in de Sovjet-Unie, ja, van die Gulag. Ja, in China natuurlijk hoor je dat ook, in China en zo. En ik, <coughs> ik heb daar niet echt een beeld bij hoe dat deze tijd nog, uh, uh, wat, ja, wat er zich daar afspeelt. Dat willen ze natuurlijk niet weten. Je komt er natuurlijk niet in. Nee, Alleen als je gestraft wordt. Maar ja, Als maar... ik van jou dan toch mag kijken, dan ga ik het liefst daar ja. een dagje kijken. Ja, er zijn eigenlijk zat van die gebouwen. Vaak staat er geen naam op zelfs. En dan denk ik, hmm, wat is dat? Wat zou er gebeuren? En als er wel een naam staat, dan denk ik, ja, dat ken ik wel, geloof ik. Moet ik daar binnen in niet eens kijken? Binnenlopen de wegvragen, quasi verdwaald. Zoiets. Weet je gelijk wat er binnen gebeurt, toch? In ieder geval een beetje. Ja, ik heb niet heel veel met... Of, ik, heb niet heel, ik heb wel vrienden die zeg maar, zeg maar geloven in de islam. En, maar ik heb nooit, uh, nog nooit in de moskee gekeken, zeg maar. Ja? Dus uh, ja, lijkt me wel heel interessant hoe dat daar binnen ja? aan toe gaat. Ja, ja, ja. eigenlijk wel. Moet je je schoenen uit? Dat weet ik in ieder geval, maar ja. verder weet ik het niet. Nee, ik ook niet. Ja, ik weet wel dat uh, dames of uh, mannen en vrouwen volgens mij altijd gemengd zijn met, ja. ook met bidden natuurlijk, dat weet ik wel. Maar voor de rest uh, weet ik het eigenlijk ook niet allemaal hoor. Nee, dat lijkt me wel heel interessant. Ja. Van buiten ziet dat er heel mooi uit vaak zo'n moskee, maar wat gebeurt er allemaal binnen? Uh, mag het ook een deel van het gebouw zijn. Ik vraag me dus echt af, uh, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer en zo, hebben ze natuurlijk heel die zaal waar ze allemaal serieus gaan praten, maar als ze dan bijvoorbeeld even alleen zijn met gewoon hun, hun team en dingen. Zijn ze dan ook zo serieus? Of zijn ze dan ook, is het ook gewoon van uh, Rutte bakken koffie, weet je wel? De wandelgangen noemen ze ja. dat. Ja, hoe, hoe gaat het daar in de wandelgangen? Was, als de camera's eens niet bij zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat vraag ik me af. Ja, dus zeg maar, dus niet de plenaire zaal of de commissievergaderingen, maar... Nee, maar niet het formele, maar dat gewoon ja, hoe ze zeg maar zijn als, uh, als alles camera's en media alles weg is. Hoe ze dan onderling... Uh, of het dan ook net zo formeel is en serieus. Want het zijn ook gewoon mensen. Ja, ja. Je zou je stiekem moeten in kunnen mengen. Ja, dat ik er <tus> gewoon tussen ga staan. Ja, want als het aangekondigd wordt, dan, gaan ze, dan slaan ze dicht natuurlijk. Ja, en dan zijn ze een keer heel anders. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We zondagmorgen gewoon lekker doordend, zou je kunnen zeggen, bij GoFM. Zitten wij hier te lekker te kletsen in de studio terwijl jij meeluistert naar de muziek en wij de microfoon dicht houden, natuurlijk stiekemtjes. Uh, zitten wij hier eigenlijk gewoon de wereldproblemen oplossen? Ja, echt waar. We hebben hier in een minuut of zes de economische crisis opgelost, de oorlog in uh, Oekraïne, uh, gedonder in uh, de Arabische wereld. Oh. Ja, en ook onze eigen financiële problemen. In zes minuten, hè? dus het kan wel. Zo ah, so simpel is het. Dus. En jij hoort er dan niks van. Hè? Jij hoort dan uh, die prachtige muziek van Colin Blundstone, Andorra en uh, Spice Girls met Who Do You Think You Are?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 This Message means the end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there been behind the door where my love reigned as No, no, two oh, no, it yeah. wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. Hold on till the morning light It's not too late, not too late I'm waiting for this world to turn I'll run away to a place with no return je Tell lekker? Ja, hè? God. We zouden hier wel een dansvloer kunnen neerleggen, eerlijk gezegd. Als we dit soort muziek gaan draaien op de vroege morgen, nou ja, vroeg. Al loopt dat tegen twaalf, waar? Uh, Disco-muziek van Maan. Perfect World. En dan voor, uh, ja, weer iets uh, ouderwits. Oude meuk noemen ze het hier. Herman Hermits. En No Milk Today. Tijd voor een rustmomentje. Hier is Mo en Raccoon. Ik zit constant in een tweestrijd, die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de God vergeten, tel kwijt, te weinig vingers aan de hand. Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen jij ik doe.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 en dan vergeet ik weer vandaag, er ligt iets wonderlijks verborgen, maar altijd weer onder die laag. Ik flapper eruit waar ik aan denk, en wat ik voel en wat ik vind, met weinig zicht op hoe dat aankomt, bij een vijand of een Kom heen, de nacht die beweegt, Danst tussen het donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans, mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik ook strand, want dit is mijn ware gezicht. En morgen is later, dus nader. Management. Oh And oh. Prachtige muziek aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen bij CofM. En de blood that moves the body En Mo en Raccoon samen met Dans mijn ogen dicht Hey dankjewel voor je gezelschap weer Afgelopen twee uur hier bij GoFab Ik ga genieten van het weer vandaag en de activiteiten Want er zijn veel dingen te doen Kijk maar op onze site Go-RTV.nl en agenda Dus druk genoeg voor bedag. Ik ben de volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn... rond een uur of tien met weer lekkere muziek... en een paar interessante onderwerpen. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent... in mijn ben weer gezelsgebouwd. Tot besluit van de show Katja Schuurman met... Maar nu heb ik er één. Hmm. Tot volgende week.